3 uur. De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Nog 73 kilometer te gaan. U krijgt hier ook het vervolg van de 12e etappe in de Tour. Verder, natuurlijk, viel in het wil Filemon Wesseling En wat voor wijntje hoort er dan bij deze langste etappe in de Tour? Eerst het NOS-nieuws door Megens. Nederlanders kiezen deze zomer vaker voor een last minute vakantie dan vorig jaar. Tour operators verkochten in de afgelopen vier weken meer last minute reizen... dan in dezelfde periode in 2011, blijkt uit een rondgang van de NOS. Zo ziet Sunweb een toename van 40%. Bij D-reizen is 15% meer last minute geboekt. Toegenomen populariteit komt onder andere door het matige weer. Het geldt ook voor deze vakantieganger. Ik wil weg van de regen, inderdaad. Je wordt een beetje depressief van... je ja, hebt net vakantie en dan is het dit Dan denk je van ja, even weg... En als we terug zijn hoop ik dat het weer hier beter is. Mensen hebben dit jaar ook langer gewacht met het boeken van vakanties. Het gebeurt normaal gesproken vaak al in januari, maar die boekingen bleven dit jaar achter. Willem Holleder moet bijna 18 miljoen euro betalen aan de Nederlandse staat. Dat heeft de rechtbank in Haarlem bepaald in een plukse zaak tegen de crimineel. Het gaat om geld dat is afgeperst van vastgoedmagnaat Willem Enstra en twee anderen. Holleder werd in 2006 opgepakt voor afpersingen. Hij kreeg uiteindelijk negen jaar cel opgelegd. Begin dit jaar kwam hij vrij nadat hij twee derde van zijn straf had uitgezeten. Volgens een advocaat heeft Holheder het geld niet. Als dat zo is, dan kan het openbaar ministerie drie jaar lang gijzelen. Maar ook daarna is de plicht om te betalen niet vervallen. Holheder gaat tegen de uitspraak in hoger beroep. Hij was zelf niet bij de uitspraak aanwezig, zegt justitieverslaggever Robert Bas. We weten natuurlijk dat hij wel in Nederland verkeert. Dat er duiken allerlei berichten op. Maar ja, hij kan natuurlijk geen kant op. Hij kan geen huis kopen, hij kan niets doen, hij kan geen horeca kopen. Ook al zou hij er nog een potje met geld hebben... dan kan hij er niets mee doen, omdat het openbaar mysterie dat hij direct zal afpakken. Zeker met dit fonds in de hand. Zodra ze merken dat hij ergens patiënten achter heeft. ABN AMRO heeft sinds maandag problemen met de saldo-informatie op internetbankieren. Rekeninghouders kunnen niet zien of een overschrijving is uitgevoerd... of een rekening is betaald... En of er geld is bij- of afgeschreven. Woensdag dacht de bank dat het probleem was opgelost. Maar dat bleek nog steeds niet het geval. Bij de herstelprocedure is bij een aantal klanten een transactie fout afgeschreven. Of worden transacties dubbel afgeschreven. Waardoor rekeninghouders nu soms rood staan. Volgens ABN AMRO zit het probleem in de software. Tussen de bank en betaalsystemen buiten de bank. De bank durft niet te zeggen hoe lang het allemaal nog duurt. Curaçao moet financieel orde op zaken stellen. Voor 1 september moet daarvoor een goed plan op tafel liggen. Eist de Rijksministerraad. Die raad bestaat uit het kabinet en de vertegenwoordigers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Curaçao krijgt een aanwijzing omdat de begroting niet op orde is. Premier Schotten van Curaçao gaat tegen dat besluit in beroep. En hij zegt, het is helemaal niet nodig uh, om dat uh, te doen. Uh, want wij zijn al heel erg bezig met allerlei hervormingen. En dat komt allemaal wel goed. Als je ons nou maar even de tijd geeft, dan brengen wij die begroting wel op orde. Dat was verslaggever Marcel Bril. Het begrotingstekort van Curaçao viel over 2011 ongeveer 160 miljoen Antilliaanse gulden hoger uit dan verwacht. Minister Spies van Koningsrijksrelaties zei toen al dat ze zich zorgen maakt over de financiële huishouding van het eiland. De regering van Curaçao heeft volgens haar niet de goede maatregelen genomen. Dan het weer nog vanmiddag wat opklaringen, maar ook buien. Plaatselijk met onweer, graad of 18 bij een matige aan zeevrij krachtige zuidwestenwind. Morgen weinig verandering, dat betekent bewolkt buien en kans op onweer. Zondag is het iets minder buig. Aan de het is niet veel drukker dan gebruikelijk. Op vrijdag er staat 80 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land, zoals op de A1 vanuit Amsterdam... en op de A28 vanuit Utrecht. Ook bij, bij Arnhem is het wat drukker. Op de A50 Os richting Arnhem staat voor knooppunt Grijzoord 5 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Heteren en knooppunt Ewijk 8 kilometer. De N325 Nijmegen Arnhem is dicht tussen het Gelre Dom en Westervoort na een ongeluk. Verkeer richting Arnhem kan omrijden over de A15 en de A50... vanaf verkoopend Ressen. Zandaar de files op de A325 Nijmegen-Arnhem voor Hussen 5 kilometer. de andere kant op richting Nijmegen voor de Waalbrug bij Nijmegen 5 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Van dichtbij heb ik gezien hoe ontzettend belangrijk het is... dat een kind met een handicap gewoon mee kan spelen in de speeltuin in de buurt... Maar helaas, de meeste speeltuinen zijn voor hen niet toegankelijk, waardoor ze aan de zijlijn blijven staan. Daarom steun ik Tooske Ragas de actie van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, om speeltuinen ook voor hen toegankelijk te maken. Geef ook op nsgk.nl. Weet jij hoeveel tours zijn gewonnen werden door de Nederlander? Speel dan nu de Tour de Zavira en maak kans op een exclusieve wielentrip in Frankrijk met je fietsvrienden en de Opel Zavira Touren. Ga naar facebook.com slash Opel Nederland en win. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Jurgen van der Berg en Dionne de Graaf. De Tour. De winnaar van vandaag die komt dus uit die kopgroep van vijf. Dat kunnen we er gewoon vaststellen. Nu het peloton gelooft het verder wel. Sebastian Timmerman, Gio Lippes. Of gaan ze er toch nog achteraan? Nou, het lijkt er niet echt op hoor. Ze maken wel wat tempo in het peloton. Maar dat lijkt toch meer voor dat tussensprintje dat zo meteen zal gaan gebeuren. En ik zag Kenny van Hummel langzamerhand naar voren gebracht worden in het peloton. Jawel, hij rijdt naast het treintje van Sky en gaat dus zometeen meesprinten voor de punten. Vanaf plaats 6 dus. Want de eerste vijf zijn inmiddels al over die streep gekomen. Op die supersprint daarbij Marci Jolle. Elf minuten en 6 seconden hebben zij voorsprong op het peloton. En dan is de grote vraag, hebben ze er ook echt voor gesprint, Sebas? Nou, nou, nou, nou, nou, wat was het een sprint hoor. De, van links naar rechts, er werd gekwakt de, de, met de ellebogen. Nee hoor, helemaal niets van waar natuurlijk. Ze reden gewoon uh, rustig kop over kop. Richting die sprint was trouwens wel merkwaardig. Gewoon een weg tussen de weilanden door kaars en kaarsrecht. En hartstikke breed. En in één keer lag daar die sprintlijn. En daar kwam David Miller kwam daar als eerste overheen. De uh, schot dus van Garmin pakte daar de meeste punten en het meeste geld. Gortier als tweede. Kieser als derde. Piro als vierde. En Egoy Martinez als vijfde. En die laatste, de Spanjaard van uh, Euskotel, zit nu in het laatste wiel Draait nog altijd goed rond. Nog altijd ook tussen die weilanden door. Aan het begin van de dag, aan het begin van de etappe, konden we genieten van prachtige natuur. Echt waar, schitterende uitzichten. Die twee kools het was schitterend om daar de natuur te bekijken. En nu is het land een stukje saaier geworden. Tussen de weilanden door in de richting dus van de droom waar we strakjes naar binnen gaan rijden. Meer dan 11 minuten hebben deze vijf coureurs nog altijd een voorsprong op het peloton. met Radio 1. La radio, complètement roux. De Tour de France, Radio 1. Hey, ja, als u uh, ook nog inschakelt op uh, radio1.nl... dan kunt u ook nog delen van uh, clips zien van nummers die wij uh, draaien. Dit was zo'n fantastische clip uit de jaren 80. Uh, Ellie Medeiros. A Calypso. Bank en verzekeraar SNS Reaal zit diep in de financiële problemen... en lijkt er op eigen kracht niet uit te komen. De bank overweegt om bedrijfsonderdelen te verkopen. Ze zeggen daar dat er nog niks besloten is, uh, dus dat is één. Uh, op de beurs keldert intussen wel de koers van het aandeel SNS. staat nu rond de 1 euro, Financieel redacteur André Mijnema. Ja, wat speelt er nou precies bij SNS? Wat is het probleem? Nou ja, het probleem is eigenlijk al, al, al jaren bekend bij SNS. Die wordt eigenlijk alleen maar groter, omdat de problemen in de wereld eromheen ook groter worden. We hebben de financiële crisis gehad, die blijft maar duren. We hebben de economische recessie waar we nu nog steeds middenin zitten... die terugkeert en maar niet opgelost wil raken. En daar heeft SNS als bankverzekeraar behoorlijk wat last mee. En dat heeft alles te maken met een vastgoedportefeuille. Financiering, investeringen in vastgoed in de Verenigde Staten, in Spanje, in Nederland. Die ze in de loop van de jaren 2000 hebben aangekocht. En, en dat veelbelovend leek. Maar door de vastgoedcrisis en de financiële crisis is dat allemaal onder water komen te staan. Het kost alleen maar geld. Hebben ze al bijna 2 miljard moeten afschrijven. Allemaal geld dat uit de bank, zakken van de bank verdwijnt. Eh, terwijl je eigenlijk dat geld hard nodig hebt als bank om in die financiële crisis te overleven. Daarnaast zijn door de crisis ook eh, strengere eisen aan banken gesteld. Dus je moet ook meer geld apart leggen om de financiële buffers van de bank te verhogen. En daarnaast heeft de bank, SNS, in 2008 nog een keertje 750 miljoen euro... bij de staat geleend eh, dat ze moeten terugbetalen en niet kunnen terugbetalen... omdat ze zoveel geld voor andere dingen nodig hebben. Dus die cocktail van al die dingen bij elkaar zorgt ervoor... dat SNS nu al een aantal jaar in de problemen zit... en doordat die problemen aanhouden eigenlijk alleen maar acuter worden. En hoe kunnen ze daaruit komen? Ja, je kunt verschillende dingen doen. Je kunt hopen op betere tijden. Maar dat is natuurlijk een beetje hopen en dat kan ook te lang duren voor een bank. Je kunt zeggen, we kunnen snijden in de kosten... en proberen de, de, op een andere manier geld bij elkaar te zamelen. Maar dat hebben ze eigenlijk de voorbije jaren al genoeg gedaan. En dus ga je dan kijken naar op welke manier kun je misschien wellicht denken... aan scenario's als het onderdelen van de bank verkopen. En je zou kunnen zeggen, dan verkoop je bankonderdelen... of dan verkoop je verzekeringsdochters... Uh, en dan ga je de rekensom maken, waar verdien je nu het meeste aan? Het probleem alleen is dat je mooie dingen kunt verkopen. Dus bijvoorbeeld, uh, zijn ze zijn bijvoorbeeld eigenaar van Zwitserleven. Dat uh, is op zich een uh, goed rendierende verzekeringstak stabiele inkomsten en dergelijke meer. Maar wie wil nou in vredesnaam geld op tafel leggen... in deze huidige tijd voor een verzekeringsdochter? Moet je een koper zien te vinden in Azië of weet ik wat waar? Dus het is lastig. De markt zit niet te wachten op, op, op spullen die je wil verkopen. Dus dat weet men ook. Men weet dat SNS dringend van die dingen af zou moeten. En dus heb je een soort onderhandelingspositie... Ja. om een lagere prijs te bedingen... Ja, en dan brengt het uiteindelijk dan iets op. En is het dan ook genoeg wat het opbrengt? Ja. We hebben een cijferingen gemaakt van... Nou, wat zou je nou verdienen als je die verzekeringsdochter zou uh, verkopen? Levert misschien anderhalf miljard op. Uh, dan slaag je erin om die staatsschuld af te lossen voor eind volgend jaar. En dan slaag je misschien in om, om de nieuwe verlies... bij de vastgoedfinanciering uh, op te vangen. Dat gaat waarschijnlijk ook nog wel enkele honderden miljoenen kosten. Ja, en dan is dat geld alweer op. En dan heb je een verzekeringsdochter, kwijt. je kwijt. Nou, dat is een beetje zeg maar, het, de, de, de spagaat mm. waarin zo'n bankverzekeraar nu staat. Daar zijn ze dus over aan het delibereren, wat ze dus eigenlijk ja. gaan doen. Uh, intussen, dat aandeel, dat, dat loopt terug. Uh, ja, Ik kan me zo voorstellen, als je rekening hebt lopen bij de, bij de SNS Real dat je ook even denkt, ja, wat, waar, waar gaat dit naartoe? Is dit het einde van deze bank misschien wel? Nee, nee absoluut niet. De bank staat hier op omvallen, dergelijke minuut. Die maakt al fatsoenlijk winst, om het zo te zeggen. Alleen, ze maken te weinig winst. Ze verdienen te weinig om al die bijkomende problemen ook nog een keer te betalen. Het afgelopen op een kwartaal verdienen ze 23 miljoen. Is niet veel voor een bank en verzekeraar Had veel meer mogen zijn, maar toch aan de andere kant... het is winst in tijden van, van, van crisis, dus dat is nog mooi meegenomen. Maar allemaal te weinig dus om uh, het probleem op te lossen. Dus met de bank als zodanig, maar ook met de verzekeringsactiviteit... is helemaal niks mis. Iedereen is daar gewoon veilig en gezond. Alleen, uh, de bank heeft te weinig financiële middelen... om A, uh, zelf te overleven nu en vooral straks... als er nog meer kosten aan zitten te komen... en ze die staatsschuld moeten aflossen of nieuwe tegenslagen moeten opvangen. Als, verze als, als spaarder ben je uh, ook... Gedekt natuurlijk door ons deposito-garantiestelsel. Je spaargeld is 7 tot 100.000. Dat is het probleem ook helemaal niet. Bovendien staat de overheid eromheen, de Nederlandse Bank staat eromheen. Uh, uh, um die zorgen er wel uiteraard voor, want uh, SNS is een systeembank, zoals dat heet. Een belangrijke bank voor het betalingsverkeer in ons land. En er zijn ook allerlei maatregelen genomen de voorbije jaren al... om crisissen als met Fortis en ABN Amro en DSB... en, en iSafe te voorkomen in de toekomst. Dus dat is allemaal goed geregeld. Het probleem is alleen eigenlijk geld, in het ja. geval van de bank. En daarover gesproken, het beursaandeel gaat dus hard achteruit. Uh, zomaar rond uh, min 20 uh, vertrouwen weg, Maar dat gaat ook alleen maar verder dan naar beneden, lijkt me, toch? Ja, maar nou was het aandeel al behoorlijk gekeld. Het, hè. Vijf jaar geleden stond het aandeel op, op zo'n 18 euro... en nu nog maar uh, 1 euro uh, of rond de 1 euro. Uh, vandaag is dat bijonder, uh, bijzonder hard omlaag gegaan in procenten gerekend. Maar omdat het een dubbeltjes aandeel is... gaat soms die val veel harder uh, procentueel dan dat het in feite is. Dus we gaan nu van 1,20 naar ongeveer 1 euro. Dan denk je, aan nou, 20 cent, wat is dat helemaal uh, op het hele totale bedrag? Uh, maar omdat het dus zo'n dubbeltjesfonds is geworden, gaat het, lijkt het heel veel. Maar in ieder geval, het geeft wel aan dat beleggers denken: wat moet ik nog? Wat heb ik nog te zoeken bij SNS Reaal? Nou, en dat kan natuurlijk de eerste haarscheurtjes betekenen in het vertrouwen in zo'n fonds, in zo'n bank als geheel. En misschien wordt zo'n zo bank daardoor wel misschien sneller gedwongen uh, richting uh, drastische stappen, maatregelen, ja. dat dan misschien gewenst. Je kan dus als je nu een aandeel uh, SNS Reaal koopt, uh, voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Dan kun je voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Ja. ja. Wij kunnen de dubbeltjes ook zomaar kwijt. Ja, je kan er ook een rolletje drop verkopen. Bijvoorbeeld. Zelfs. Ook lekker. Uh, André, dankjewel. En uh, we wachten het uh, herstelprogramma aan van de afdruk af van de leiding van, uh, van SNS Reaal. En dan horen we dat via jou weer. André mijnema. Binnen naar de twaalfde etappe in de Tour de France. Sebastian Timmerman, Gio Lippens, De Vijf. Hoe ver zijn ze weg van het peloton? Verschrikkelijk ver. 11 minuten en 30 seconden. En wat ik net uh, min of meer aangaf. Dat is niet gebeurd. Het uh, peloton is niet dichterbij gekomen. Dankzij die supersprint. De tussensprint in Marcijole. Waar dus Miller, Gauthier, Kieselowski, Perrault en Martinez in die volgorde. Als eerste vijf over de streep kwamen. Er waren wel puntjes te verzamelen voor de mannen daarachter. Dus werd het een interessant gevecht om de groene trui. En blijkbaar hebben ze in het peloton ook zoiets als handicaps uitgedeeld. Want uh, ze gaven Kenny van Hummel 50 meter voorsprong. Ja, serieus. Het is echt geen grap. Van Hummel met Marcato. Gegang gemaakt door Marcato. Sprong weg uit dat peloton. Kreeg een gaatje van 50 meter. En toen pas begonnen de andere sprinters zich ermee te bemoeien. Uiteindelijk denderde, uh, Gos, Matthew Gos en André Grijpel. Die denderden nog over Kenny van Hummel heen. Peter Sagan kwam net tekort. Betekent dus dat Gos daar nog 10 punten pakte voor de Groene Trui. Grijpel 9 punten. Van Hummel 8 punten. En Peter Sagan 7 punten. Maar al te serieus leek de rest van het peloton. Die tussensprint niet te nemen, want uh, de, ze willen zich liever niet moe maken in deze etappe. Ja, natuurlijk, de mannen voor de groene trui. Zij hebben zich er een beetje mee bemoeid. Kenny van Hummel, net aangesloten weer bij het peloton. Hij is blij dat hij erbij zit. Hij wilde zich even laten zien en dat was het dan. Nee, weinig opwinding in deze fase van de strijd. Ik denk dat we moeten wachten tot in de laatste. Nou, het zal het zijn? 15, 10 kilometer. De echte finale van deze etappe als we gaan kijken naar die vijf waar jij bij rijdt, Sebastian. En die gaan dan natuurlijk strakjes die Côte d'Ardois beklimmen. Maar ja, dat duurt nog een eind hoor. Dan hebben we 207,5 kilometer afgelegd. Dan zijn we een beetje daarbij de Ardèche in de buurt. We zien die heuvels wel in de verte liggen. Voorlopig rijden die vijf over uh, nog altijd een brede weg. Het is niet meer die K, weg. Waar we er net echt bijna een half uur zo'n beetje op gereden hebben. Het parcours is lichtjes gedraaid naar het oosten. Betekent ook dat de wind nu in het nadeel waait. En dat uh, Martinez, Gauthier, Milleperro en nu tegen de wind in uh, moeten rijden, betekent ook dat daardoor het tempo nu iets uh, is gezakt. Want uh, ondanks het feit dat wij zeggen het is een halve wandeletappe... reden ze toch lange tijd rond de 45 kilometer per uur. Ga er maar aan staan. Nu rijden ze zo rond die 40 kilometer per uur. Terwijl de fotografen uh, de rust in de koers op dit moment uh, uh, als uh, aangrijppunt nemen... om de traditionele foto's weer te gaan schieten. Passeerde net een, uh, een, uh, een uh, akker waar uh, de tarwe uh, was geoogst, waarvan die de balen waren die gepest waren. De een stond erachter, de ander stond erop. En ook bij een maisveld, daar staken wat hoofdjes bovenuit en wat camera -lensen. En zo worden de traditionele foto's weer allemaal geschoten. Van de vijf koplopers Gauthier, Miller, Perro, Martinez en Kieselowski... die nog altijd die voorsprong hebben van 11 minuten ruim op het peloton. Afgelegd bijna 170 kilometer. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomer Studio. radio1.nl. I am the first to recognize the truth in everything you are and everything you try to be. Je suis la première, à t'ai passé toutes les l'ennemies, Ik heb des repères, mais pour me prendre la fuite. Say say you need to know Faith is running low. Ain't no good to you. I'm your. Enemy. Als ik vergeten was, als ik vergeten was. Als ik vergeten was, als Tom zal deze trap wel op zijn iPod hebben. Anti-hero, dat was Marlon Rudet. Feel in the view. Tijd voor onze speciale verslaggever in de Tour, Filemon Wesseling. Veel goeiemiddag, waar zit je? Goedemiddag, ja, ik zit uh, bij de finish uh, in het uh, perscentrum. Okay. Ook wel leuk om een keer te zitten hoor. Dus er zijn echt honderden journalisten van hele lange rijen tafels en zitten allemaal heel stil te tikken. Je mag echt niet hard praten, je, je moet echt fluisteren daar. Dus uh, ja, dan voel je je net een echte journalist. <laughs> je hebt de afgelopen dagen een beetje heen en weer gelopen tussen de verschillende Nederlanders van de verschillende Nederlandse ploegen. Heb je nu nog uh, wel wat te doen, nu alle, bijna alle Nederlanders eruit liggen? Nou, vanochtend uh, ben ik vooral naar de Rabobus gegaan. En dat is wel melig hoor, want die hebben natuurlijk enorm veel personeel mee. En die mm -hmm. mensen die hebben echt allemaal niks te doen. Er is al één een masseur eens naar huis toe. En ja, die, die mechaniciënties staan alleen maar een beetje koffie te, te leuten en grapjes te maken. En uh, ja, die, die buschauffeur komt dan met zo'n enorm ding aan waar maar vier rennetjes uitkomen. Het is echt een ontzettend rare situatie. En wat ik echt heel grappig vond, uh, Koos Moerhout, dat is natuurlijk de ploegleider van Rabobank. Die heeft dus een keer meegemaakt, toen hij nog bij Lotto reed, in de Giro, dat hij helemaal in zijn eentje over was. <laughs> privé chauffeur. <laughs> <ik> <laughs> ja, ja, die had een heel, een heel privé team om zich heen. En, uh, maar s'avonds vond hij het dan ook wel een beetje eenzaam. Want dan zat hij daar in zijn eentje in het uh, restaurant van het hotel. Maar het was wel heel leuk. Want een koersdirecteur die komt dan naar je toe en die komt een handje schudden. En er worden speciale shots van je gemaakt vanuit de helikopter. Dus je, je bent dan wel helemaal de man. En dat zeg je nu ook bij Tankik en, uh, en Ten Dam. Die hebben in één keer echt uh, zes, zeven cameraploegen om zich heen. En uh, ja, Tankik die houdt natuurlijk wel van interviews geven. Dus je ziet hem helemaal opleven. Ja. Hij heeft wel heel erg last van zijn rug. Maar dat vergeet hij door al die media aandacht ja, hij, hij rijdt hem wel uit, hè? Ja, dat heeft hij mij beloofd. Oh, gelukkig. Zeg, je gaat niet, jij gaat ook niet afstappen, hè? Want je geeft altijd zulke leuke quotes voor mijn reportages. <laughs> maar hij zegt... Uh, <laughs> ik beloof je, ik rijd tot Parijs. Ja, dat is... Het is natuurlijk altijd lachen met Tankink, maar ik heb wel bewondering voor die gast, want die gaat alsmaar door en heeft altijd moraal. Die is gewoon elke morgen ontzettend vrolijk. Ik zag vandaag Johnny Hoogland voorbij komen. Nou, zijn gezicht staat echt op onweer. Maar waarom Tankink, die is, die, is die is altijd vrolijk. Dat is ongelooflijk. Nou, dat moet dan de vrolijke noot zijn in die, in die Rabo ploeg. want hoe is de sfeer verder? Ja, melig. Echt heel melig. Iedereen zit alleen maar geintjes te maken, gekke verhalen te vertellen... En uh, je, je ziet ze ook dat ze, dat ze echt niks te doen hebben. Want dan kom ik zo aangelopen en zien ze me van afstand, zien ze me al komen. En dan gaan ze gelijk heel hard roepen: Van veel, veel, hier komen, hier is de koffie het lekkerst. Want dan zijn ze benauwd dat ik dan bij Argos afsla en daar de koffie ga pakken. Dus het is echt heel, heel gek, heel gek. Maar uh, je wordt uh, met je reportages razend populair, begreep ik ook. Hè? Want je bent er zelfs op aangesproken, toch? Op een van je bijdrages. Ja, dat was een beetje schrikken. Want ik, uh, kwam dat, uh, ik kwam dat die zone uh, binnen waar die bussen stonden. Dus het had best wel druk. En dan kon je in één keer achter me... Dus jij noemt me op de radio dik. Dus ik draai me om. Dus ik zie daar een vrij poutige kerel staan. En die, ja, die had ik ontmoet op die, op die vreselijke berg. Dat was de uh, uh, Col du Grand Colombier. Daar ja. was die met zijn vrouw. En dat zijn echt wel behoorlijk gezette mensen. Daar kan Amsterdam denk ik drie keer in. Waren ze op een herenfiets en een normale damesfiets... ...waren ze naar boven aan het fietsen. En toen ik ze tegenkwam, toen zaten ze echt al helemaal kapot. Toen moesten ze nog 17 kilometer... En dat hebben ze dus gehaald. Daar heb ik wel respect voor. Dat is wel uithoudingsvermogen. Dat is het uithoudingsvermogen van brandtanking, wat die mensen hebben. Maar waren ze boos op je? Ja, een beetje. Maar <laughs> ja, als je dan... Ik ging een beetje zo vrolijk naar ze lachen. En toen deden ze net zoals ze het toch wel heel leuk vonden, dus... ik is echt boos durfde te zijn, want ik had ook mijn, mijn uh, microfoon aanstaan. Dat is altijd ik snel aan dan. Jagend, ja. Ja, als uh, mensen boos worden, zet ik gelijk uh, alle al al apparatuur aan. Alles wordt opgenomen. Het tourwijntje van vandaag. Wat wordt het? Oh, het is prachtig, het is prachtig. Het is, uh, we, we komen uh, over de rol heen, noordelijke gedeelte. Er is het een beetje nauw van die styling hellingen. Dan zie je heel mooi die... Uh, die uh, wijnstokken opstaan. Het is de Kroos ermitage, Echt wereldberoemde wijn. Uh, we hebben hem van Alain Grello en we hebben hem van zijn zoon Max Grello. Alle twee super en hier moet je echt niks bij eten. Hier moet je gewoon even rustig voor gaan zitten. Een heel klein slokje nemen en dan allemaal gaan proeven. Wat, je, wat er allemaal voorbij komt. Viooltjes, bramen, bosbessen. Het is echt ongelooflijk. Het is een, een waar kunstwerkje in je mond. Nou, dat klinkt heerlijk. Heel even nog. Uh, je bent nu uh, twee weken onderweg hè? In, die, in die tour. Zijn er nog dingen die je, die je echt wil doen in die tour, die je echt wil meemaken? Wegens interviewen. Aha. Ja, dat wil iedereen. Maar dat, dat gaat me nog wel lukken hoor. Ik ga er gewoon, uh, ga er gewoon staan. Maar hoe pro probeer, ja, je niet, probeer je dan al een beetje dat hij je straks herkent? Weet je al? Dat je je zo opstelt dat hij je altijd moet zien als hij langs je komt? Ja, er staan zoveel <laughs> mensen om die bus. Dat is echt zo populair. Ik ben natuurlijk maar een klein mannetje. En hij komt gewoon die bus uit, wordt begeleid door mensen meteen naar de streep. En daar kom je echt bijna niet bij. En ik heb wel eens bij Evans geprobeerd om bijvoorbeeld mee te rennen. Maar die, ja, die, die houdt toch gewoon zijn kaken op elkaar. Die zegt dan niks. Dus, uh, maar het gaat me lukken. Want ik heb heel goed contact met Knaven. Tweede rustig gaan we weer show de boele. Dus misschien via hem dat ik een ingangetje heb. Ja, we heb zijn er hard mee aan de slag. Oké, okay, dus jij hebt wel tegen hem gezegd dat je hem graag wil spreken. Tegen Knaven. Ja, maar Knaven wist niet of hij van show de boele hield. Dus, uh, <laughs> maar dan ja, gaan we boden of zo. Maakt het maakt er niet uit. Blijf het proberen. lijkt mij buitengewoon interessant. Een interview van Filemon uh, Wesseling met Bradley Wiggins. Dank je wel, graag tot morgen. Het is uh, bijna half vier, hier is Donald Megens. Curaçao krijgt een aanwijzing van de Rijksministerraad omdat de begroting niet op orde is. Het eiland moet financieel orde op zaken stellen. Voor 1 september moet daarvoor een goed plan op tafel liggen.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 ABN Amro heeft al de hele week problemen met internetbankieren. Rekeninghouders kunnen niet altijd zien of bedragen zijn bij of afgeschreven. Woensdag dacht de bank dat het probleem was opgelost, maar dat blijkt nog steeds niet het geval. Hoe lang de storing gaat duren, durft de bank niet te zeggen. En kickboxer Bader Hari doet aangifte tegen de politie. Vorige maand werd tijdens een dancefeest in de Amsterdam Arena man zwaar mishandeld. Dat gebeurde in een skybox. De naam van Harry werd in de media met dit incident in verband gebracht. Volgens de kickbokser staat in artikelen die in de Telegraaf zijn verschenen... specifieke informatie die van de politie moet zijn afgekomen. En vandaar dat hij aangifte doet. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Op vrijdag er staat 80 kilometer file in totaal. De meeste files staan in het midden van het land... zoals op de A1 vanuit Amsterdam en op de A28 vanuit Utrecht. De filers die verder opvallen op de A5, A2 5 a Maastricht richting Eindhoven staat voor knopend de hoogte. 4 kilometer na een ongeluk. De wegen staan wel weer vrij. Op de Ring van Amsterdam is het druk voor de Koentunnel richting Zaanstad. Daar staat 7 kilometer. En op de A10 Noord richting Zaanstad staat voor de Koentunnel 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer open. Op de A325 Nijmegen-Arnhem voor het Gelderdoom 4 kilometer, dat is ook de nasleep van een ongeluk. En op de A325 richting Nijmegen staat voor de Waalbrug bij Nijmegen 5 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zometeen het uitgebreide weekend weerbericht met Marco Verhoef. Ja, nu naar de twaalfde etappe in de tour. Martinez is de best geclasseerde renner in de kopgroep. Hij heeft nog wat meer dan 25 minuten achterstand op uh, Wiggins. Dat zullen ze niet toelaten. Maar Gio, ze komen toch in de buurt. Ja, en die Martinez gaat gewoon goede zaken doen in het klassement. Want op dit moment rijden ze 12 minuten en 42 seconden voor op het peloton. Natuurlijk, in die finale zal er nog wel wat af van af gaan. Want dan zullen ze in het peloton zeker tempo maken als we dat coachje krijgen van de derde categorie. En als we dan natuurlijk ook die aankomst krijgen hier in de straten van Anoné. Maar die 12 minuten, ja, dan kijk ik eens even in het klassement. Dan zit hij toch gewoon in de top 20. Dan zit hij die Bijvoorbeeld in de buurt van ene Dennis Menshoff. Tot gisteren nog de hoop van Katsusha. Maar uh, die zakte toch even flink door het ijs, de kopman van die Russische ploeg. Dus daar komt dan uh, eventueel uh, die Martinez bij in de buurt met zijn 22e plek van dit moment. Schuift dus een aantal plaatsen op. Maar de verschillen zijn al groot hoor in dat klassement. Nee, Wiggins maakt zich niet druk. Alle klassementsrenners maken zich niet druk. Ze kijken een beetje om zich heen. Ze praten vooral heel veel. En Kenny van Hummel heeft zich inmiddels alweer laten afzakken naar de staart van dat uh, peloton... ...waar ik hem zojuist zag rijden naast zijn ploeggenoot Johnny Hogeland, ...die daar ook alweer bivakkeert. vanaf het moment dat al die achterblijvers... ...bij die begrimmingen weer terugkwamen en weer uh, uiteindelijk in de staart van het peloton zijn gekropen. Maar Kevin is zit wel vooraan, die heeft net weer bidons gehaald. Dat doet hij allemaal voor zijn ploeg, hij werkt gewoon hard. Ik denk dat hij uh, zich niet gaat bemoeien daar met dat sprintje. Nou ja, hoewel, waarom zou hij het niet doen als hij er toch helemaal zit? Maar hij is niet uh, te lui om te werken in zo'n etappe... ...die toch een beetje op een anticlimax uitdraait... Want... Want het peloton laat begaan. 12 minuten en 40 seconden. En die vijf koplopers. Nou, nu moeten ze toch wel een beetje gaan ruiken, Sebastian Ik zie in ieder geval in de vette de Ardèche liggen. Krijgen de aanmoedigingen. Het gaat ook wel ietsje rustiger inmiddels. hier vooraan komt niet alleen omdat de weg er net een beetje ook omhoog liep. Als we saint sorlin en valoire achter ons hebben gelaten. Inmiddels zo'n 176 kilometer afgelegd. Betekent nog zo'n 50 kilometer te rijden in deze etappe. Duurt dus nog wel een uh, dik uur voor de vijf renners vooraan. De meesten inmiddels met uh, de handen op de remgrepen. Op het moment dat ik het zeg veranderen de meesten dat ook weer naar onder in de beugel. Bedankt Gauthier, Miller, Pirot, Egoy Martinez en Robert Kieselowski. De uh, vijf uh, koplopers dus die we al heel lang hebben. Helaas geen Nederlanders daar dus meer bij. Heel even Koen de Kort gehad. Maar die moesten dus ook al heel snel af. De Nederlanders kunnen niet mee in de ontsnappingen. In ieder geval niet in deze ontsnapping. Deze vijf die uh, hebben het wel volgehouden. Omstandigheden nog steeds prima. Wel een behoorlijk windje dus. Maar uh, verder is het lekker weer. We kregen vandaag van een uh, supporter uh, bij de start te horen. Die uh, uh, uit de finishplaats van uh, gisteren kwam. Uit Daarsden. tenminste. Daar de vakantie had gevierd. Dat het daar helemaal lekker weer was. Met 30 graden ook aardig bakken. Nou nu uh, is de temperatuur ook al dik in de 20 graden. Terwijl het vanmorgen bij de start behoorlijk koud was. Maar iedereen heeft uh, de wat dikkere kleding uitgedaan. We zitten lekker op de motor in de zon. En dan kijk ik kijk nu naar die de uh, rust in de koers even benut voor een plaspauze en dus even ietsje achter de vier anderen aanrijdt. I've got I'll take the rough ride and trust the hot sky, oh I know So many places to go I tell you when it feels right I'll choose the dark And to say. In Engeland is de aanvoerder van Chelsea, John Terry... door de rechter niet schuldig bevonden aan racisme. Hij werd ervan beschuldigd dat hij afgelopen oktober... de zwarte voetballer Anton Ferdinand zou hebben uitgescholden. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Goedemiddag, Arjen. Goedemiddag. Waarom is hij vrijgesproken? Ja, de rechter heeft dus in feite de redenering van John Terry gevolgd. Hè? Dit gaat allemaal terug tot die wedstrijd vorig jaar... tussen Chelsea en de Queen's Park Rangers. Terry, de aanvoerder, was duidelijk aan het ruzien met Anton Ferdinand. Ze scholden elkaar uit. En op de beelden is vervolgens duidelijk lipleesbaar te zien... dat Terry de woorden fucking black cunt heeft gezegd. Nou, Terry erkent ook dat hij die woorden heeft gezegd... Maar, zo zegt hij, het zijn woorden die uit hun context zijn geruk, gerukt. Want zijn versie van de woordenwisseling is... Ferdinand beschuldigde mij er eerst van dat ik die woorden gezegd zou hebben. Terry reageert vervolgens en hij zegt, wat zeg je? En hij herhaalt die woorden die Ferdinand zojuist heeft gezegd. En dat was het, volgens Terry. Niet meer dan een herhaling van woorden. Die redenering heeft de rechter geaccepteerd. En vandaar dat hij dus is vrijgesproken. Dus om, om het heel simpel te maken, Ferdinand is... Begonnen. Ferdinand is begonnen, ja, die beschuldiging heeft Terry tegen hem geuit. En dat ja. is een heel ander verhaal dan wat Ferdinand heeft gezegd. Ferdinand zei na de wedstrijd dat hij aanvankelijk nog ineens die woorden van Terry had gehoord. Hij werd pas boos toen zijn vriendin hem later op een filmpje op uh, het internet wees... waarop duidelijk te zien is dat Terry die woorden uitsprak. Hij zegt dus zelf dat hij uh, Terry nooit beschuldigd heeft van het uitspreken van die woorden. Nou, dat, daar is dus de rechter niet mee akkoord gegaan met die versie. Nee, hij heeft wel getuigd in de zaak. Ja, tegen zijn zin. Want uh, Ferdinand zei wel, uh, toen dit een grote rel werd... dat hij eigenlijk liever niet wilde dat dit een zaak van de rechter zou worden. Hij had liever gehad dat de voetbalbond uh, uh, dit zou behandelen. Dus hij zat er gisteren, toen hij getuigde, met grote tegenzin. Uh, hij werd wel uh, ge ge uh, geroemd door de rechter dat hij toch verscheen om te getuigen. Want hij ook snapte wel dat dit een moeilijke zaak voor hem was. Ja, heeft John Terry al gereageerd? Nee, we zagen net John Terry de rechtbank uitloopt. Hij liep door een grote uh, menigte van media, journalisten heen. Hij werd natuurlijk gevraagd om een reactie, maar hij wilde niet uh, niks zeggen. Betekent dit nu dat hij overal vanaf is, uh, case closed? Dat is nog niet helemaal zeker, maar daar lijkt het wel op. Hè. De voetbalbond die had vorig jaar uh, een disciplinair onderzoek aangekondigd... naar de hele zaak. De bond heeft dat toen uitgesteld, omdat er uh, toen een strafzaak van werd gemaakt. Nou, als die vandaag wel was veroordeeld, ja, dan had dat ongetwijfeld geleid... tot een langdurige schorsing en een grote geldboete van de Engelse voetbalbond. Maar ja, nu de rechter zegt, u bent onschuldig... wordt het heel moeilijk om ook voor de voetbalbond te zeggen... om een heel andere uh, uh, uitspraak en vonnis daarin te doen. Dus het lijkt erop dat Terry hier gewoon vanaf is. Oké, okay, dankjewel. Arjen van der Horst. Automobilisten op de A2 moeten vanaf deze zomer extra op hun snelheid passen. Tussen Holenrecht en Maarsen wordt dan de zogeheten trajectcontrole in gebruik genomen. 24 uur per dag controleert de politie of de automobilist zich houdt aan de maximumsnelheid. En die is daar 100 kilometer per uur. Ad Vonk van de ANWB, goedemiddag. Goedemiddag. 100 kilometer per uur op een van de breedste snelwegen van Nederland. Daar snappen veel automobilisten helemaal niets van. Nee, dat, uh, dat denk ik ook. En uh, de ANWB ook. En dat is ook waarom wij uh, ja, toch ook aan de wegbeheerders regelmatig vragen: van goh leg eens uit uh, aan, de weg, uh, aan de weggebruiker die daar langskomt waarom die daar 100 moet. Want als je met vijf rijbanen uh, elke kant op uh, gaat rijden, ja, dan daag je ook wel uit om harder dan 100 te rijden. Maar wat is het antwoord dan wat u krijgt? Ja, dan blijft het natuurlijk uh, een beetje stil. Dat is, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Want het is ook niet zo, natuurlijk niet zo heel eenvoudig. Van, ja, wat, moet je dan, wat moet je dan precies vertellen? Want ja, we weten natuurlijk wel allemaal waar het, waar het aan ligt. Ja, is, er is daar gewoon een afspraak van dat daar honderd gereden wordt ten behoeve van de gemeente Mazen en Utrecht. Omdat ja. daar ja, geluid en milieu ja. spes zijn, daar hoofdrolspelers. Maar goed, dat, dat is dan toch het antwoord. En ik bedoel, als als dat is afgesproken en, en ze moeten zich eraan houden, ja, dan, dan kunnen we hoog en laag springen, maar dan is het toch zo? Ja, maar evengoed is dat uh, voor de, de automobilist die de hele A2 overrijdt. Uh, en, de, en de vraag is toen: waar is die dan? En uh, die gaat dus allemaal verschillende snelheden meemaken. Ik geloof dat sommige stukken ga je 130, dan weer 100. Mm -hmm. En dan weer 120. Dus dat is uh, ja, voor heel veel mensen natuurlijk onbegrijpelijk. U, u vindt dat de voorlichting naar de automobilist beter moet daar? Nou ja, kijk, het mooiste zou natuurlijk zijn dat, we, dat, we, dat, dat je daar harder kon. Hè? Dus dat, je, dat daar geen problemen zijn dat je weer 100 moet. Uh, terwijl er zo'n prachtige weg ligt. Ja. Ook op momenten dat het niet druk is. Hè, want dat is natuurlijk uh, waar het om gaat. Uh, als je mensen enerzijds verleidt om hard te gaan. Als je daar niet eentje of met twee man rijdt uh, midden in de nacht. Ja, ga je dan honderd rijden. Terwijl dan staat natuurlijk dan een bord trajectcontrole. Maar ja, de weg daagt uit voor harder. Ja. Zijn jullie echt betrokken bij het instellen van die 100 kilometer daar ter plaatse? Als ANWB? Als een van de grote belangenhartigers? Dus dat is een beetje stiekem gebeurd of zo? Of, uh... nee, nee, ik weet niet wat er stiekem is. Dat moet u eigenlijk vragen aan, uh, aan de wegbeheerder. Of dat nou stiekem gaat. En, of de, en wat voor afspraken daar dan precies gemaakt zijn. Ja. En, uh, ja, er worden natuurlijk milieueisen gesteld. Ook vanuit de wet. En zo verbreding, verbreding. Ja, dan verwacht je ook meer verkeer op bepaalde tijdstippen. Alleen uh, op andere tijden, wanneer het rustig is, moet je natuurlijk afvragen: ja, kan, het dan niet, uh, kan het dan de snelheid niet wat omhoog nou, Maar uw redenering doortrekkend, uh, kun je ook zeggen dan van. Uh, u, u pleit eigenlijk voor één snelheid uh, op, op die hele A2. Uh, nou, dat kan ook zijn dat ze dan zeggen: nou, doe dan alles maar op 100. Dat wilt u ook liever niet, denk ik. Nou, kijk, ik ben geen verkeersdeskundige. En uh, de ANWB die kijkt daar natuurlijk naar. We, we hebben uh, rond steden waar bijvoorbeeld heel veel in- en uitvoer, uh, uitvoerend verkeer is. Uh, daar kan je zeggen van, nou ga daar nou niet te hard, want dan moet je heel veel van banen wisselen. Nou, de A2 is nu een prachtig voorbeeld. Er is heel veel heel goed werk aan gedaan om daar de, het verkeer te ontflechten. Nou, dus op die hoofdrijbanen, in feite van, dat je van Amsterdam naar Maastricht rijdt. Ja, daar waren nou snelwegen voor om daar uh, gewoon 120, uh, wat ons betreft, op te rijden. Ja. Uh, denkt u dat uh, doordat die trajectcontrole daar nu wordt ingesteld, dat er ook meer overtredingen zullen zijn? Gaan ze extra controleren daar? Rond Utrecht, uh, rond Utrecht he, dat is de A12, heb ik natuurlijk ook een trajectcontrole. Ja, dan zou je eens even met, uh, met de dames en heren van de politie moeten bellen. Of daar nou. He, gaat Die snelheid gaat natuurlijk absoluut naar beneden op, uh, op, op drukke momenten. En ik, ik heb geen idee wat het volume aan verkeersboetes daar is. Nee. Denkt u dat er extra gecontroleerd gaat worden op die stukken? Nou kijk, voor de veiligheid is er natuurlijk niet zo heel veel in het geding. Want daarom stond hij niet op 100 kilometer. Het gaat echt alleen om, uh, om, om milieuaspecten van geluid en, uh, en, en, en, en, en ja, uitlaatgassen. Ja, ja. Goed, uh, nou, uh, ja, ik, ik neem aan dat mensen de weg gewoon ook naar de ANWB weten te vinden als ze uh, willen klagen. Dan uh, kunt u dat weer bundelen en weer overleggen aan de autoriteiten. Ja, ja daar bent u toch zullen voor. Dat zullen we in? zeker doen. Ja, ja, ja nee, natuurlijk. Ja, okay. ja. Dank u wel voor het aan de telefoon komen. Ad Vonk van de ANWB. Over maximum snelheid gesproken. Wat is die eigenlijk in het peloton, Guido? Vandaag. Nou, op dit moment Vandaag. ligt die laag hoor. Ja. Zal die zo tegen de 40 km per uur liggen, zo'n beetje? Uh, wat dat betreft is het net de A2 hoor. Wisselende snelheden. <laughs> Want natuurlijk in het begin van de etappe ging het even verschrikkelijk hard. Uh, daarna gingen ze bergop. Gingen ze natuurlijk weer een stuk langzamer toen die afdaling. Nou laten we zeggen 100 km per uur op sommige stukken. En uh, nu is het tempo in het peloton dan enorm gezakt. Zeker die fase waarin ze niet harder reden dan 30 km per uur. En en die voorsprong opliep naar 12 minuten en 21 seconden. Want dat is de voorsprong die er op dit moment is voor die vijf koplopers. Ze zijn langzamerhand reizen de Isère uit. Ze zijn eigenlijk bovenlangs gegaan bij Grenoble. En rijden dan in de richting van Lyon. Maar gaan daar dan weer onderlangs. Om dan uiteindelijk hier vlak bij Valence de Rhône over te steken. En dan komen ze uiteindelijk hier bij Annonais. Het begin van de Ardèche. De poort van de Ardèche. Ik kijk weer naar de achterkant van het peloton. Ik zie daar weer een aantal coureurs rijden. Daniel Martin, zelfs de man van wie we wat meer hadden verwacht in de bergen. Ik zie Vorganov, de Russische kampioen. Ik zie ook renners die bepakt en bezakt naar voren rijden in het peloton. Onder andere die Daniel Martin en Francis de Greve. De Greve is de knecht van Grijpel en van natuurlijk van Van den Broek in het Lotto-team. Nee, in het peloton gebeurt heel weinig. Het is een hele saaie dag eigenlijk. Een Spaanse collega naast mij die is zojuist in slaap gevallen. Die kijkt. De, de etappe verder niet meer aan. En ik hoop maar één ding, Sebast, dat jij niet in slaap valt op de motor. nee hoor, Wij zijn nog wakker in uh, Saint-Rambert-Dalbon, waar we nu binnen rijden. 187 kilometer afgelegd, 39 kilometer nog uh, te gaan. Maar uh, uh, ja, jij, een slapende collega, wij zagen er net een uh, slapende wielerfan... of in ieder geval uh, een van de toeschouwers langs de kant van de weg. ja Geloof het of niet, het was net buiten Anayrol. Heb je uh, uren staan wachten op de Tour de France... En die lag eerlijk lekker een ultje te knappen in de berm langs de kant van het parcours. De vijf rijders, misschien hebben ze er even naar gekeken, de vijf koplopers. Waar het nu een beetje spreekuur is in de kopgroep. Eén voor één komen de ploegleiders weer eens een keer naar voren. Voor wat verzorging. David Miller, rennen met een verhaal natuurlijk. In Franse dienst gereden bij COVID is Bekend dat hij doping had gebruikt, schorsing. Doorop zitten en tegenwoordig dus bij Garmin rijdend. Krijgt een bidon en gaat dan nu weer zijn een plaats innemen. Schudt eens een keertje de benen nog los. De weg draait weer wat naar rechts. En onder leiding van Loski draaien we dan dit dorpje door op weg naar de Ardèche. We zien de heuvels in de verte liggen en die komen dichter en dichterbij. Langzaam maar zeker gaan we de prairie, waar we een lange tijd overheen hebben gereden, als het ware, gaan we verlaten. En strakjes als we in Saras zijn na 200 kilometer, dan begint de weg alweer een beetje omhoog te lopen. En dan gaan we dus die Cote d'Ardois beklimmen. De volgende die zijn ploegleider naar voren roept is Jean-Christophe Pirot. En zo komen ze één voor één naar voren om wat bidons weer aan te pakken. Zodat ze straks met nieuwe energie de finale in kunnen gaan. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Theo de Graaf en Jurgen van den Berg.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 a lovely day, it's wonderful to be, be allé LA, &E &E &E in Central tropez <laughs> We went to the beach, took a dive in the sea I was wearing shorts and she was in her bikini I in the sun, champagne at a bar Then we had a stroll down the boulevard, and she said, "Yes, yes, it is just my thing—living slow and seeing what the day." was shining bright she stroked my arm and said i really have to go by the way my name's brisheed Miss Molly and Me in Central Tropez. Ik heb het even opgezocht. Het is daar nu 25 graden, onbewolkt, <laughs> beetje wind, Je wilde cocktailtje erbij, een bruggetje en... maken naar het weer. Ik dacht, ja, laat ik dat eens even doen. Ik wilde nog even zeggen dat Miss Molly and Me uh, morgenavond live bij Met het Oog op Morgen zijn. Nou, fantastisch. Um, Marco Verhoeven is hier. Ja. Dat was het bruggetje naar het weer. Ja. En in Centropee. Dat is toch even ja. wat andere koek dan hier, hè? Ja, overigens moet ik er meteen bij zeggen dat dat mooie weer wat we bij de Tour zien... en ook wat ze in Centropee hebben nu... is voor een klein deel van Frankrijk weggelegd. Hoor. De grens van het uh, weer wat wij hier hebben... ligt gewoon heel dichtbij. Ik denk dat uh, als je tot aan Lyon rijdt... Uh, dat je niet veel verschil zult zien. En vanaf Lyon naar het zuiden... Uh, begint het langzaamaan zonnig te worden. Uh, dat is overigens uh, wel redelijk normaal. Meestal begint daar de zon. Het heet ook niet voor niks uh, Port du Soleil, volgens mij. Nee, is zo. Uh, goed, nou, de, de scholen zijn uh, klaar. Het uh, kabinet heeft de laatste ministerraad erop zitten. Ik, ik begreep dat heel veel bewindspersonen in Nederland blijven. In eigen land vakantie vieren. Moet je ja, dichtbij blijven, ja, hè? Uh, ja, je weet nooit <lacht> of je teruggeroepen wordt van reces. Hè, dus uh, kan we beter niet te ver weg zitten. Wat voor weer krijgen zij en wij dus ook de komende uh, dagen? Wisselvallig, Dat wel, maar er zitten wel een aantal lichtpuntjes. Kijk, we klagen allemaal heel erg. En als we een jaar terugkijken, toen was het 14 tot 17 graden. En vandaag hebben we hier en daar al 19 graden gehaald. Dus eigenlijk Zo. is het ten opzichte van vorig jaar alleen maar uh, positief. Maar toen konden we terugkijken op volgens mij de maand april. Die was echt, ja. dat, toen ja, was het zomer. Ja, nu mei, maart, hè. Sorry, maart was nu heel, uh, oh ja. heel aangenaam. Oh ja, zo ja, heb je altijd van dat, van dat soort uit. maanden tussendoor. <laughs> Ze hebben overal een antwoord op in de biode. Ze hebben overal een antwoord op. Ja, we we, we zijn er heel pakken. goed in om Kunnen ons uh, uit de nesten te werken. Ja, in de nesten overigens ook, hoor. Dus uh, jouw kans komt nog wel. <laughs> maar uh, nee, kijk, het, het is gewoon veel te koud voor de tijd van het jaar. Het is 22 graden dus normaal. Nou, die 22 graden halen we misschien midden volgende week. Een keer, maar uh, tot die tijd zitten we gewoon te koud. Maar dat wil niet zeggen dat het alleen maar slecht weer is. Want we hadden vanmorgen vaak regen, mottenregen... en wat hardere neerslag in het noorden van het land... Ik heb inmiddels buiten de zon af en toe zien schijnen. Dus dat is dan een mooi pluspuntje. Nou, morgen zal het toch ook nog wel tamelijk buiig zijn, zeker in de ochtend. In de middag klaart het op. Vooral in het noorden van het land wordt het een stuk droger. Nou ja, dan heb je weer even zo'n mooie intermetso. Zo en zondag zou best wel eens een aangename dag kunnen zijn wat het weerplaatje betreft. Het blijft iets te koud. Maar een enkel buitje, regelmatig zon tussendoor, dat is toch eigenlijk al best aardig Doe weer noemen we dat dan maar. Je kunt in ieder geval gewoon lekker naar buiten. Je kunt lekker wat doen. Nou ja, dat ene Buitje wat je dan nog meekrijgt. Nou ja, dat moeten we dan maar even voor lief nemen. Maar zou het kunnen zijn dat bijvoorbeeld maand augustus ineens heel mooi wordt? En zover kun je niet vooruit kijken? Nou, we doen het niet en daarmee zeg ja. ik ja, dat kan. <laughs> <laughs> dus, nee, maar dat, dat, ja, dat, dus, er is niets gezegd. Kijk, dat je nu een periode lang slecht weer hebt... dan denk ik altijd maar, eh, en dat is misschien niet helemaal wetenschappelijk onderbouwd... maar dan denk ik wel, ja, daar moet een keer een eind aan komen. En hoe langer die duurt, hoe groter de kans is dat dat moment dat het gaat omdraaien... dat dat dichterbij komt. Hey, nou ja. en, en morgenavond staat er iets bijzonders aan te komen. En gratis, ja, hè? Gratis. Ja, ja, ja, morgen hebben we iets gratis. Over, ook dan moeten we het weer <laughs> over kansen <laughs> hebben. Hè. En met het weer weet je, het kan, kan tegenvallen. En dat kan hiermee ook. Maar uh, er is morgenavond een kleine kans dat wij in Nederland het noorderlicht gaan zien. Het poollicht. Oh. Uh, de zon heeft gisteren nogal actief, uh, is nogal actief bezig geweest. Dus een, een zonneactiviteit was uh, duidelijk aan het toenemen. En als dat gebeurt, krijg je een paar dagen later uh, dat bij ons in sommige gevallen te zien. En zeker in het noorden. Uh, dat zijn uh, magnetisch geladen deeltjes die onze kant op komen. Dat gaat dan met die, uh, die aard magnetisch Veld gaat dat in de slag. En vooral bij de Polen, zowel Noord als Zuidpool, kun je dan dat noorden licht zien. Nou, en in dit geval zou het wel eens kunnen zijn dat dat in Nederland ook zichtbaar is. En dat is redelijk uitzonderlijk. Dat gebeurt niet zo heel erg vaak. Maar dan moet het natuurlijk ook wel onbewolkt zijn. En dat is natuurlijk de volgende punt. Ik dat noorden is misschien zichtbaar. Uh, maar of wij dat dan ook gaan zien, uh, dat hangt een klein beetje af van die bewolking. Ik heb daar wel goede hoop op. Want uh, het knap, knapt morgen in de loop van de dag in het noorden wat op. En geleidelijk aan moeten toch ook in de rest van het land uh, de bewolking wel gaan breken. Dus uh, ik houd het zelf in de gaten. En uh, uh, als het uh, de kans is, dan denk ik toch wel dat ik even naar buiten ga. En dat, en dat is uh, als het donker is? Ja. Dan kan je dat zien. Ja, ja, het moet donker zijn. Kijk, ja. het, is, het is iets wat heel hoog in de lucht zich afspeelt. Uh, het, het, en en ja, dat zie je eigenlijk pas echt als het donker mm -hmm. is. En is het, is het zon, dan zie je het gewoon niet. Dan kan het fenomeen zich wel voordoen. Maar ja, dat is net als met uh, vallende sterren. Die zie je in Nederland ook vaak veel minder goed... dan op het moment dat je ergens in het buitenland in een lichtarme omgeving zit... ergens midden op het centraal massieve of zo. Ja, daar is het gewoon veel donkerder. En dan zie je dit soort dingen veel beter. Maar is het dan ook nog handig om naar het noorden af te reizen morgenavond? Mm, of maakt ja, dat echt ik denk, niks dat, uit? ik denk dat dat verschil niet zo heel erg groot zal zijn, maar... Dat durf ik eerlijk gezegd niet helemaal met zekerheid te zeggen. Uh, ja, als je naar uh, Zweden en Finland en dat soort gebieden gaat... dan is die kans alleen maar groter natuurlijk dat je het ziet. Maar of dat in Nederland het verschil tussen, laten we zeggen... Uh, uh, Rotterdam en Den Helder zo groot zal zijn, dat uh, waag ik te betwijken. Nog heel kort even, houd mijn nissen een keer op. Jouw nissen? Ja? Je hebt hoi koorts. Ja? ja, dan moet het blijven regenen, hè? Ja, heerlijk. <lacht> ik heb pilletjes voor. Ik heb pilletjes voor. Ja, ik, ik, ik hoop toch dat je dan naar de pillen moet grijpen... en dat wij als Nederlanders gewoon dat droge weer een keer gaan krijgen. Marco Verhoevenso, 12 e etappe gaat door. We krijgen een winnaar uit die kopgroep van 5. Want het verschil met het peloton is uh, dik 12 minuten. U hoort het in de komende uren van de Radio 1 Sportszomer met Lucella Carasso en... Kom ik nu? Eh, komt u nu? Even kijken. Ja, u komt nu. Ja. Goed. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Wat een gemakkelijke rubriek is dit. Kronlijk, <laughs> ja, hè? Ja, heerlijk. Heeft u iets op uw leven? Het decor van de nieuwsuitzending. Wat denkt u van die vrouwen? Die hebben rare broeken aan en die lopen daar rond. Of iets heel anders? Ik heb al een jaar een tennisarm. Weet iemand een tip hoe je er afkomt? komt? Bel 0800-1101. We zouden er zijn zonder de klaaglijn. Ja, waar zouden we? We zijn zonder de klaaglijn. In gesprek met Van het Hek. Die gaan we erin houden. hoor. Wel iedere dag tussen 2 en half 3 0800 1101. Het is inderdaad slek en bonen, hè, wat we doen. Slecht en bonen. Ja. Slek en bonen. Ja, nee, ik heb hem. Is dit het moment? Dit is het moment. Wat een prachtige etappe naar Boon. En dan het hotel, de luxe lunch met wijnproeverij. la Jaha!